9 uur. Freddy van met het NOS-journaal. 7% van de twintigers die op het coronavirus worden getest... hebben dat virus daadwerkelijk. Blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers. En het aantal positieve tests onder twintigers groeit. Vorige week was het nog 6,2%, nu tegen de 7,2%. Gemiddeld werd iets minder dan 4% van alle Nederlanders... die zich lieten testen positief getest. Het was vorige week nog maar 2,8%. Van alle volwassenen laten twintigers zich overigens het minst testen. De GGD's krijgen vanwege de coronacrisis dit jaar en ook volgend jaar 350 miljoen extra. Dat staat in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Het is voor de extra kosten die worden gemaakt voor onder andere het bron- en contactonderzoek. Het Ierse kabinet werkt vanuit huis, nadat de minister van Volksgezondheid zich vanmiddag niet goed voelde en zich heeft laten testen. Dat meldt de Ierse nationale omroep. Een parlementslid had het kabinet in Ierland opgeroepen in quarantaine te gaan. En ruim 700 Nederlanders staan op een lijst van een Chinees databedrijf die is uitgelekt. Blijkt uit een dataset die is ingezien door de NOS. Het bedrijf is op papier privaat, maar het zou nauwe banden hebben met de Chinese inlichtingendiensten. Maandag al werd duidelijk dat het bedrijf Genoa, de gegevens van bijna 2,5 miljoen mensen in het buitenland in een databestand bij elkaar heeft. Daarin blijkt nu ook informatie te zitten over bloedverwanten van wat het bedrijf sleutelfiguren noemt. Op basis van de Nederlandse dataset zijn er geen aanwijzingen dat gebruik is gemaakt van niet-openbare bronnen. De informatie komt van overheidswebsites, bedrijfsprofielen en sociale, media profielen, sociale mediaprofielen. Zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Het weer. Vanavond nog een tijd warm. Vannacht gaat het op 15. Er is kans op misbanken en nevel. Morgen wolkenvelden, afgewisseld door zon. En 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De N247 Amsterdam Hoorn is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Beets en Scharwoude. En tot zover de verkeersinformatie. Als Bas gaat hardlopen langs het spoor... Oh. moet Nick afremmen.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. zon, Zandvoort en zomerhit. bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb nog een heerlijk uur met uh, mooie jazzmuziek uh, klaar liggen. Het eerste nummer wat ik draaide is van Sonny Fortune. Het heet A Swing Touch en het komt van het album It Ain't What It Was. Het is een album uit 1995... waar hij uh, vergezeld wordt door Milgru Miller op piano... Santi Di Briano op bass en Billy Hart op drums. Milgru Miller stond in het begin van zijn carrière... En is inmiddels natuurlijk een hele grote meneer op de piano geworden. En ja, dat uh, laat zich ook in dit album al horen... waar hij uh, vol meegaat met de ervaren Sony Fortune op altsaxofoon saxofoon. En dat ze elkaar aanvullen en uitdagen. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Johnny Dankworth. Johnny Dankworth is een Britse jazz-saxofonist, clarinetist... maar ook een big-bandleider. Hij heeft onder andere samengespeeld met um, Charlie Parker... Hij is later uh, zijn eigen big band begonnen en daar is een album van opgenomen door de BBC. Het heet Too Cool for the Blues, dat album. Het komt uit 1959 en ik ga daarvan draaien Riverside Stomp, Johnny Denkwoord. Dat was Johnny Dankworth met het nummer Riverside Stomp van het album Too Cool for the Blues. Ik heb een uh, grammofoonplaat klaar liggen. Ik had in augustus een uh, uitzending met alleen maar grammofoonplaten en singeltjes, en daar had ik er nog een aantal van over die ik in augustus niet kon draaien. En daarvan is uh, George Benson met Willow Weep for Me een album dat ik mee heb genomen. Het komt uit 1973. En uh, George Benson op gitaar wordt vergezeld door Ron Cuber op Bariton Sax, Lonnie Schmidt op or orgel. En ik heb daarvan uitgekozen het nummer Bayou. <middels>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 Tempo van George Benson, Ronnie Cuber en Lonnie Smith gaan we verder en gaan het tempo ietsje terugschroeven met uh, George Cables. George Cables een pianist. Hij heeft uh, ook hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt, onder andere het verlies van zijn vrouw. En daarna is hij doorgegaan met uh, muziek maken en hij heeft het album gemaakt uh, aan haar uh, nagedachtenis en dat heet My Muse. Het komt uit 2012 en ik ga het gelijk nummer. Ge namige nummer draaien waarop uh, George Cables vergezeld worden SJ Essiet op bas en Victor Lewis op drums. My Muse van George Cables. George Cables met My Muse, ter nagedachtenis van zijn overleden vrouw. Ik ga verder met Tony Fruscella. Tony Fruscella is geboren als kind van Italiaanse arbeidsmigranten in Amerika. Hij groeide op in een weeshuis en verliet het weeshuis in zijn tienerjaren... en leerde trompet spelen. Hij kwam onder andere in contact in New York met beroemdheden als Miles Davis. Hij heeft een, um, ook een tijdje met Stan Getz gespeeld en Kay Winding, uh, maar ook Lester Young bijvoorbeeld. Hij is uh, voor zichzelf begonnen en is eigenlijk net zoals vele andere artiesten... op het pad van drugs en alcohol terechtgekomen. En het ging bergafwaarts met hem. Hij is onder andere in contact gekomen met Jack Kerouac, de schrijver... en die wordt uh, door hem ook genoemd in zijn, uh, zijn boek The New York Scenes... Uh, in het boek Lonesome Traveler. Ik heb het nummer uitgekozen, dat heet SALT. Tony Fruskella. Tony Fruskella met Salt. Ik ga verder met Ray Nance. Ray Nance is eigenlijk bekend om uh, zijn deelname aan het uh, Duke Ellington Orkest. Ray Nance is eigenlijk begonnen voor die tijd met Earl Hines. Is toen door Duke Ellington ingehuurd om Cootie uh, Williams te vervangen... die naar Benny Goodman ging. En Ray Nance is heel groot geworden met hun. Hij heeft onder andere de trompet-solo op de eerste opnames van Take the A-train gedaan... En dat is een, een van de meest gekopieerde solo's... in, uh, in de jazz-historie van, uh, van dit nummer. En dit nummer is natuurlijk door vele artiesten uh, verder vertolkt. Ik heb een album meegenomen dat heet Huffin and Puffin. Het komt uit de latere carrière, uit 1974. En Rain Nance uh, speelt viool, maar ook trompet. En hij zingt. En hij wordt hierbij vergezeld door Kenny Drew op piano... Ron Mathewson op bas en Daniel Humor op uh, drums. Ray Nance met... Um, Centurine. <middels> They claim with her eyes of fire, lips that are brightest flame. Yes, Tangerine, now when she passes by, all the cats jump up and holler. Oh, my, my, yes, I've seen toast to tangerine, raising every ball away. Call the Argentine, yes. Yeah. A heart belongs to one. I'm talking about some little... Wait Met Tangerine, het komt van grammofoonplaat. Het volgende nummer wat klaar in is van Stan Kenton. Stan Kenton staat bekend om uh, albums uit de jaren 50, de jaren 60... waarin veel geëxperimenteerd werd met uh, grote orkesten. En uh, in dit geval is het orkest uitgebreid tot maar liefst 27 mensen. Met waaronder uh, zes percussionisten, twee Franse horens en zes trompetten. Onder andere speelde mee Lucky Thompson... op trombone Carl Fontana en Lenny Nieuhaus... en Bill Perkins op uh, tenorsax. En op trompet Sam Noto en Finny Tenno. Het album dat heette Cuban Fire... en ik ga ervan draaien... Re Reminiscence op zijn Engels. Stenkenten Продолжение met Rick Ik ga verder met uh, Bram Wijnands uit Eindhoven. Hij speelde op piano voordat hij eigenlijk kon praten. En is daarin verder gegaan en gro heel groot geworden. Hij heeft een, uh, ook nog een opleiding gedaan... maar hij heeft natuurlijk al zelf heel veel uh, zichzelf aangeleerd. Een zogenaamde autodidact. Hij speelde uh, samen met um, Jurgen Welke en uh, op drums heeft het album gemaakt Easy to Love uit uh, 1990. En ik ga ervan draaien het nummer Caravan. Wij als trio met Caravan van het album Easy to Love uit 1990. Ik ga gauw verder, want de tijd vliegt. Ik heb een uh, album klaar liggen, een wel uh, En dat is uh, van Rhoda Scott in New York. Zij wilde altijd graag al een album maken met een big band. En ze kreeg de gelegenheid om dat te doen met de big band van Ted Jones en Mel Lewis. Het nummer wat ik heb uitgekozen, dat heet RNR. Rhoda Scott in New York. U luistert naar Rhoda Scott in New York. Helaas zit het er alweer bijna op en heb ik eigenlijk nog maar weinig tijd voor het laatste nummer van vandaag. Dus daarom ga ik dit nummer niet helemaal draaien. Het laatste nummer wat ik klaar heb liggen is van Louis Jordan en de Tiffany 5. Het heet Let the Good Times Roll. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik wil nog even Mirjam en Francis bedanken voor de muzikale input uit de collectie van hun vader en echtgenoot. En ik wil u allemaal een fijne zondag wensen. Geniet van het mooie weer. En geniet nog even van Louis Jordan en de Tiffany 5 met Let the Good Times Roll. Things rolling here with Let the Good Times roll. Roll. Don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you want to have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. Let the good roll.